6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De brand in een natriumfabriek bij Farmsum is onder controle. Vannacht rond 2 uur ontstond er brand... nadat er iets fout was gegaan bij het overladen van natrium. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer trok zich vannacht terug... nadat zich in het gebouw een aantal explosies hadden voorgedaan. In het gebouw lag zo'n 200 à 300 kilo vloeibare natrium. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. En ook werd geadviseerd om ventilatiesystemen af te sluiten. De wijde omgeving van de natriumfabriek in Farmsum was afgezet, maar inmiddels zijn de wegversperringen weggehaald. In Griekenland hebben politici een principeakkoord gesloten over de vorming van een overgangsregering. Premier Papandreou stapt op en wordt vervangen door een interim premier die de overgangsregering gaat leiden. De overgangsregering moet het Europese steunpakket door het parlement loodsen. Het Griekse ministerie van Financiën zegt dat de Grieken op 19 februari naar de stembus gaan. Vandaag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door oud-generaal Perez Molina. Hij kreeg bijna 55 procent van de stemmen. De 60-jarige Perez Molina is lid van de rechtse patriotistische partij. Zijn rechtspopulistische tegenstander, Baldison, kreeg 45 procent van de stemmen.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 Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën... waaronder bestelijke vrouwelijke artiest en beste nummer. En zoals altijd was ze weer bizar gekleed. Ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed... die volledig haar gezicht bedekte. En beste mannelijke artiest was Justin Bieber... die in totaal twee awards won. Het weer, het is bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 7 november, goedemorgen. Natrium maar gelijk even opgezocht. Het is ontvlambaar met water en het wordt bewaard onder olie. We zijn bij de grote brand in die natriumfabriek in Groningen. Onze verslaggevers zijn bijna ter plaatse. Je hoort van hen zo wat daar aan de hand is. Griekenland dan krijgt een regering van Nationale Eenheid. Premier en oppositieleider zijn het daarover eens geworden. Laatste nieuws krijgt u vanuit Athene van Connie En De commissie De Wit gaat vandaag beginnen... met de parlementaire enquête Financieel Stelsel... naar de aanpak van de bankencrisis. We kijken vooruit op de eerste verhoor met Wilco Boom in Den Haag. En nood, nut en noodzaak van deze enquête... bespreken we met hoogleraar Economie Ivo Arnold. We spreken minister Verhagen van Economische Zaken... over Nederland gasland. We willen gaan verdienen aan het opslaan en doorvoeren van aardgas. Bij het COA blijkt het nog meer mis te zijn. Er is ook gesmeten met geld voor extern personeel. Nigeria wordt getroffen door een golf van terroristische aanslagen. Wat daar speelt, vragen we aan Afrika-kenner Marnix de Bruyne. Herman Kane blijft in de Verenigde Staten onder vuur liggen vanwege een seksschandaal. Wessel de Jong hoort u over de best scorende presidentskandidaat van de Republikeinen. En sport van het afgelopen weekend nemen we door met Tom van Heck. De hippische wereld staat op zijn kop na de plotselinge dood van een beroemd springpaard. Dat is een wedstrijd in Italië. We spreken springruiter Gerko Scheuder erover. Dat en meer. En het Radio 1, snel tot half tien. U kunt ons ook uh, volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Nou, We eerst maar naar die brand in Farmsum, vlakbij Delfzijl. Woordvoerder van de hulpverleningsdiensten in Groningen is Maarten Wieringen. Hij is nu aan de telefoon. Meneer Wieringen, goedemorgen. Wat kunt u vertellen? Wat is het laatste nieuws? Nou, het datumnieuws is uh, dat de brand onder controle is... Uh, uitbreiding uh, naar naastgelegen uh, ketelwaar is ook geen sprake van uh, en de verkeersstremmingen uh, zijn uh, op dit moment uh, opgeheven. Die worden nu opgeheven. Wat de is situatie er? is weer veilig. Wat is er de afgelopen nacht gebeurd? Nou, we kregen een melding uh, dat bij het verladen van uh, natrium uh, dat daar een brand is ontstaan. Uh, nou, dat bleek inderdaad het geval. Een grote hoeveelheid natrium is erbij uh, gaan branden. En, uh, ja, dat zorgde ook voor uh, heel veel rookontwikkeling. Uh, ja, in het begin waren er ook wat explosies te horen. Dus de situatie was voor ons ook een beetje gevaarlijk. We hebben ons eerste eens ook even teruggetrokken. Uh,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 Dat klopt. Uh, nou ja, in ieder geval is er is veel rook bij vrijgekomen. Maar gelukkig is het gebied dun bevolkt. Uh, maar goed, ja, je moet op dat moment wel rekening houden dat het uh, ja, groot wordt... en dat er heel veel rook bij vrijkomt. En je moet gaan kijken waar gaat de wind heen. Uh, maar in ieder geval gelukkig... Uh, is de situatie uh, nu onder controle. Het uh, grootste deel is uh, uitgebrand en kunnen we het zijn brand geven. De rook is sterk verminderd. Uh, nou ja, uh, het advies blijft nog wel voor kracht van, heeft u er last van, Dan sluit dan de ramen deuren. Maar eigenlijk ja, is dat eigenlijk nu ook, ook geen sprake meer van. Dat advies hebben we de hele tijd gegeven. En uh, ja, het is nu gelukkig uh, onder controle. Oké. Okay. Um, waren er nog mensen uh, aan het werk op dat moment? Want u heeft het over het overladen van natrium. Dus daar, daar waren werknemers van DOO um, bezig. Ja, op, op, op, op dit moment is dat bij mij niet bekend. Uh, ja, er zijn natuurlijk ons ook heel veel processen automatisch. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat daar mensen bij aanwezig uh, aan waren. Um, ja, maar op dit moment is dat mij niet bekend. En het vermoeden is in ieder geval ook dat er geen gewonden zijn gevallen. Hm. Had het bedrijf zelf de zaken goed voor elkaar? Voor zover u dat ja, nu kunt overzien? Daar kan ik nu helemaal niets over zeggen. Wij, uh, ja, wij worden geconfronteerd met een uh, grote brand. En uh, ja, daar, rukken wij, uh, daar gaan wij naartoe. En uh, ja, onze zorg is dat uh, de brand onder controle te krijgen. En gelukkig is het nu onder controle. En uh, ja, wat... Ja, of het bedrijf de zaken onder, uh, onder controle had, of uh, goed voor elkaar had, uh, ja, dat, dat weet ik op dit moment niet. Nee, maar meneer Wienge, u wist dat er natrium lag en dat het om natrium ging en hoe u dat aan moest pakken? Ja, op dat moment uh, wisten we dat. Uh, de brandweermensen zijn daar ook uh, goed getraind natuurlijk. Uh, er zijn heel veel bedrijven in die omgeving. Het bedrijf staat overigens niet op het chemiepark, maar nabij het chemiepark. En, uh, het is, ja, het is alleen lastig met natrium. Je kunt het niet uh, blussen met water. En uh, dat zou in dit geval alleen kunnen met uh, zand. Alleen uh, we hebben besloten om het uh, gecontroleerd uit te laten branden. Uh, er is nog wel een kleine oliebrand geweest dat ook bij het werkproces gebruikt wordt. Ja. En dat hebben we geblust met schuim. Want natrium moet onder olie bewaard worden. Ja, precies. Klopt. Goed meneer Weringen, hartelijk dank voor de laatste informatie. Graag gedaan. Dan gaan we maar gelijk door naar Rien Kamer, onze verslaggever. Die staat bij de poort van Dow Chemical in Farmsham. Rien, vertel, wat, wat zie jij? Want de brand is onder controle, we hoorden het net van de brandweer. Ja, het feit ook dat ik echt tot bij het hek, tot aan de poort sta, zeg ook, zegt ook wel wat. Um, er is uh, geen of nauwelijks rook uh, meer te zien. Wat ik zie is eigenlijk uh, een gewoon uh, chemiebedrijf. Lampjes, uh, um, allerlei uh, leidingen, maar wel twee. Brandweerauto's die staan hier wel. Uh, maar de mannen komen allemaal van het terrein af, handen in de zakken. Sommigen met uh, brandslangen onder de arm. Ik zie er nu twee op de knieën zitten een, uh, een slang op te rollen. Kortom. Uh... Het gevaar is overduidelijk voorbij. Er was hier uh, een grote afzetting, een grote cirkel om het bedrijf uh, heen. Uh, eigenlijk langs het hele chemiepark in Varmstum. Uh, uh, dat is vlakbij Delfzijl. Um, en toen ik hier een half uur geleden kwam aanrijden... toen uh, waren ze alweer bezig om het een beetje uh, kleiner te maken. En uh, ja, nu sta ik dus uh, tot voor aan de poort. En uh, de brandweer van Wagenborgen, zie ik in de gemeente Delfzijl... die gaat ook weer, uh, weer weg hier. Ja, Rink, hoe is dat met natrium? Want het wordt dus geblust met zand, hebben wij net gehoord. Ja. Rookt er ja. dan nog iets? Stinkt er nog iets? Uh, nee, ik, ik ruik helemaal niks. Ik, ik, het blijkt zo te zijn, ik dacht slim te zijn om uh, met een uh, grote cirkel eromheen te rijden van, vanaf een bepaalde kant. Omdat ik even had uh, gecheckt wat uh, de windrichting was. Maar ik blijk er uh, dwars doorheen gereden te zijn. Oh. Uh, ik heb niets uh, geroken, gelukkig. En uh, ja, wat ik zei, ik zie wel uh, hier en daar een klein beetje rook uh, uit uh, schoorstenen komen. Maar ja, dat zie je op het uh, natuurlijk wel vaker. Lampjes branden ook. Uh, het is hier uh, heel relaxed. Uh, de brandweer, je hoort misschien de deur dichtslaan, uh, die, uh, die gaat nu echt... Uh, de wagen is er achteruit zetten. De, de zwaailichten die, die gaan uit zometeen. En ze gaan echt weg. Het, is hier, het is hier gewoon, lijkt hier helemaal klaar. Ik neem aan dat ze nog onderzoek moeten gaan doen van wat is er nou echt gebeurd. Maar de achteruitrijlampen gaan aan en de brandweer trekt zich terug. Het, het, het werk is hier gedaan. Pink. We horen er nog wel meer over in de loop van de uitzending. Rinkkamer Kamer vanuit Varmsum.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 Het aftreden van Papandreou was de belangrijkste voorwaarde van oppositieleider Samaras. Alleen dan wilde hij deelnemen aan een regering van nationale eenheid. Toch is er nog, ook nog veel onduidelijk, vertelt onze correspondent Connie Kees.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 Volgens het akkoord wat er nu ligt moet die regering van Nationale Eenheid het Europese noodplan en de noodzakelijke wetten door het parlement loodsen. Naar verwachting zegt men zal dat drie à vier maanden duren en dan vervolgens worden er vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Volgens persbureau Reuters zouden die verkiezingen dan op 19 februari plaatsvinden. Vandaag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord en dan wordt ook duidelijk wie die interim premier wordt. Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel... begint vandaag met de openbare verhoren. Voorzitter en SP-Kamerlid Jan de Wit heeft de opdracht gekregen... te onderzoeken hoe de regering en het kabinet eind 2008... de banken hebben gered door tientallen miljarden daarin te pompen. Nu, drie jaar later, is het juiste moment daarvoor, mint de Wit. Dan is nu eigenlijk toch het moment dat wij vinden... dat al die mensen die die...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 In Colombia is het dodental na een aardverschuiving in het noordwesten opgelopen tot 29 en er worden nog tientallen mensen vermist. Zeker 14 huizen in de stad Manizales werden zaterdag onder de modder bedolven na hevige regenval. President Santos kwam op locaties zijn medeleven betuigen. Bueno, primero que todo quiero onze nuestras más sentidas condolencias a las familias de 29 víctimas que ya se de zoektocht naar overlevenden worden speurhonden gebruikt... maar er wordt ook al zwaar materieel ingezet. Colombia kent een van de zwaarste regenseizoenen in lange tijd. Zo'n 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Duitsland dan voert 6 miljard euro aan belastingverlagingen door. Vooral de lage en middeninkomens zullen hier volgens... de bondskanselier Merkel van profiteren. Ook wordt een miljard euro extra geïnvesteerd... in de Duitse infrastructuur. Volgens Merkel is het ook een gebaar aan de bevolking, die de last van de financiële crisis moet dragen. We willen aber natürlich auch den Bürgerinnen en Bürgern danken dafür, dass sie in de internationale Finanz- en Wirtschaftskrise ook viele Einbußen hingenomen hebben. En ook dat heeft ons bij onze Maßnahmen geleid. De liberale coalitiepartner, FDP, heeft zich altijd hard gemaakt voor een belastingverlaging, maar het CDU van Merkel hield die steeds tegen vanwege de economische crisis. De verlagingen worden vanaf 2013 doorgevoerd. Opnieuw ophef over het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Gisteren ontdekte de NOS dat voormalig topvrouw Albarak niet de enige is... die een salaris kreeg dat ver boven de balken en de norm ligt. Verschillende externe adviseurs en directeuren... declareerden jaarlijks meer dan drie ton per persoon. Verslaggever Martijn Bink. Bij het COA wordt natuurlijk constant gereorganiseerd en dat daar dus veel externe rondlopen is op zich niet zo opmerkelijk. En die verdienen nou eenmaal meer dan mensen in vaste dienst. Maar deskundigen zeggen dat het niet normaal is dat een aantal van die tijdelijke krachten zo lang achter elkaar zoveel geld heeft opgestreken. En van tijdelijkheid is dan eigenlijk helemaal geen sprake meer. Ook heeft het COA jarenlang te veel betaald voor het onderhoud van de asielzoekerscentra. De aannemer die sinds 2006 de panden onderhoudt... hanteert prijzen die gemiddeld zo'n 65 hoger liggen dan nodig is. Dat zeggen klokkenluiders tegen de NOS. Het gaat om, om keukens, het gaat om badkamers, het gaat om toiletten, het gaat om uh, balustrades. Het gaat om de woningen zelf. Uh, dat, is echt, dat, is gigant, dat zijn gigantische bedragen geweest. Het COA wilde op beide zaken niet reageren... zolang het onderzoek naar de problemen loopt. Later in deze uitzending reacties op de onthullingen. Wereldwijd vieren moslims op het ogenblik het offerfeest. Traditioneel een familiemoment waarbij een ritueel geslachtschaap wordt gegeten. Maar dit jaar gebeurt dat misschien voor het laatst op traditionele wijze. Want als ook de Eerste Kamer het verbod op onverdoofd slachten aanneemt... dan is het afgelopen. Volgens bezoekers van dit slachthuis zal dat leiden tot illegale praktijken.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 Ieder schaap in Nederland is geregistreerd. Ik kan mij heel goed voorstellen dat als iemand een schaap illegaal slacht... dat hij dan een korte tijd later iemand van ons op de stoep krijgt. Waar heb jij dat schaap gelaten. Later in de uitzending een reportage vanuit een islamitisch slachthuis... waar het dit weekend topdruk was. Lady Gaga, dan is de grote winnaar geworden van de MTV Europe Music Awards. Amerikaanse zangeres won in vier categorieën. Waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Lady Gaga! Lady Gaga! Lady Gaga! Lady Gaga! Nou, zoals altijd was Gaga weer bijzonder gekleed. Ditmaal in een grote zilveren jurk. Met een hoed die bijna volledig haar gezicht bedekte. Ze zong haar nieuwe nummer Mary the Night... geketend aan een gigantische volle maan. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die twee awards won. Ook hij trad op. En Mars deed het goed. Bruno Mars en ook 30 Seconds to Mars... kregen allebei twee awards. Verder werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Tot slot het economisch nieuws. Afgelopen vrijdag sloten de beurzen in Mineur. De g 20 beleggers niet te overtuigen. In Amsterdam verloor de AIX achttiende van procent. Ook in New York, Parijs, in Berlijn werd verloren. Japan begint deze week in de min. De Nikkei staat op ruim 14e procent verlies. En tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl-radio1. En u vindt daar de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 6 is het. Conrad Murray, de huisarts van Michael Jackson... maakt spannende uren mee. Want uh, wat zal het oordeel van de jury zijn... over zijn betrokkenheid bij de dood van Jackson? De jury bestaande uit zeven mannen en vijf vrouwen... starten vrijdagochtend de beraadslagingen. En aan het eind van die middag werd de zitting geschorst. Een uitspraak wordt vandaag verwacht, maar ja, of Conrad Murray het ook echt is? Smooth criminal was dat van uh, Michael Jackson. De eurocrisis is groot nieuws, ook in de Verenigde Staten. Maar het is niet het nieuws dat meeste aandacht trekt. Dat is het seksschandaal rond de presidentskandidaat Herman Kane. De Afro-Amerikaanse republikein zou vrouwen seksueel hebben geïntimideerd. Heel concreet zijn de klachten niet, maar toch bieden ze voldoende stof om nu al een week het nieuws te beheersen. Niet zo vreemd, want Kane scoort het beste van alle republikeinse kandidaten. Don't even bother asking me all of these other questions that you all are curious about, okay? Don't even bother. But are you concerned about the fact that these women do want to... What did I say? Are you concerned about... Excuse me. Excuse me. Excuse me, maar eigenlijk bedoelt Herman Kane en nu opgeroepeld. Laat maar erdoor. Journalisten blokkeren hem de weg en stellen vragen over de klachten van inmiddels drie vrouwen. Die werkte bij de Amerikaanse restaurantfederatie, waarvan Kane in de jaren 90 directeur was. Hij werd dat omdat Kane furoren had gemaakt als oprichter van een grote pizzaketen, Godfather's Pizza. Kane lobbyde voor zeg maar dit horeca-Amerika in Washington, terwijl de vrouw van deze Afro-Amerikaanse kandidaat woonde in Atlanta. Door de week's had hij grote belangstelling voor andere vrouwen, zo blijkt nu uit verhalen. Daarom is Cain nu onderwerp van discussie en ook hits op internet. Let me say one thing. Excuse me. What did I say? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Okay, don't leave them, Bob. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Let me say one thing. Op een congresvrijdag van een rechtse club, de verdedigers van de Amerikaanse droom, stak Kane de draak met de hele zaak. You know, I've been in Washington all week. Ik krijg een beetje veel aandacht. Ja, zo gaat dat nou eenmaal als je hoog staat in de peilingen, zegt Kane gekscherend. En hij komt ermee weg, tenminste in deze zaal. Die eet uit zijn hand. Maar die altijd laconieke verdediging van Kane heeft toch irritatie gewekt. Bij een van de ex werknemsters van de restaurantfederatie. In de tijd heeft Kane de zaak afgekocht met een bedrag van tenminste 35.000 dollar. De vrouw beperkt zich daarom tot een beknopte uitleg via haar advocaat. In 1999 I was ik retained door een vrouwelijke medewerker van de National Restaurant Association. over verschillende instances van seksuele harassment van de the then-CEO. Ze made een complaint in good faith over een serie van inappropriate behaviors en onwantige advances van de CEO. Concreter wordt de advocaat niet dan dat de directeur van de restaurantenbond... zijn cliënt seksueel zou hebben geïntimideerd in 1999. Ook na deze verklaring blijft het dus vaagheid troef. Vandaar dat een andere Republikeinse presidentskandidaat Kay nu oproept... om zelf maar eens helderheid te verschaffen. Want anders, zo vreest kandidaat Huntsman... gaat deze zaak de gehele Republikeinse campagne beheersen... en ook waarschijnlijk beschadigen. Op het congres van de verdedigers van de Amerikaanse droom... heeft niemand last van die gedachte. Bijna niemand. Have you been listening to Mr. Kane? Oh yes, I found him phenomenal, inspirational. Fenomenaal is die, Inspir inspirerend. Wat maakt u van al die beschuldigingen over die seksschandalen? Well, there are eye openers and there's something to consider, and I, I haven't yet formulated a, you know, a conclusion yet. But and, if, and if it happens to be true, then how about your enthusiasm? Well, then, uh, obviously I'm not comfortable. Dan heb ik daar grote problemen mee. Want hij wordt de morele leider van ons land. The moral leader of our country, then it's, you know, then it's not acceptable. Maar er zijn toch wel meer presidenten geweest met een te groot libido? It's inexcusable. This is the problem. That's why we're in a moral decline. Inderdaad, en daarom zitten we nu in een moreel verval. Dat moet stoppen. It has to stop. Of koploper Keen dit vandaag het overleven, dat is nog onduidelijk. Wel zal duidelijk zijn vandaag, precies over een jaar, wie de volgende president wordt van de Verenigde Staten. En tot die tijd dus nog gegarandeerd veel van dit soort schandalen en schandaaltjes. Wordt een bijdrage van onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. Het NOS Radio 1 Journal. In de eredivisie heeft koploper AZ de concurrentie op ruime afstand gehouden. De ploeg van Gert-Jan Verbeek won overtuigend met 3-0 van ADO, ADO Den Haag. Het leek alsof de ploeg geen last had van de druk die de koploperspositie met zich mee kan brengen.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 Achterstand op koploper AZ is inmiddels 11 punten. En is dat nog wel goed te maken voor het eind van de competitie? De boer blijft erin geloven. Het is nog een heel lange rit. En je, je gaat elke dag, of elke wedstrijd ga je weer voor drie punten. En dan moet je aan het einde van de rit kijken waar je staat. Maar dat het een heel een helske wij bij wordt, dat is duidelijk. En het was de eerste overwinning voor de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht, Jan Wouters. Hij geloofde dat het bezoek van oudspeler Miha Nesou zijn spelers extra gemotiveerd had. Nesou liep eind vorige seizoen een dwarsleesje op tijdens de training van Utrecht. En we zien dat hij, uh, ondanks zijn situatie, uh, dat, dat hij toch wel uh, goed oogt en uh, er goed mee overweg kan, ondanks zijn, zijn moeilijke momenten nog. Uh, dat doet heel, heel veel voor een groep. En ik denk ook met name. Uh, dat deze groep het, uh, het grootste gedeelte van de groep hè, die hem die echt goed kennen. Dat, dat me meeneemt in de wedstrijd en dat ook voor Mia hebben gedaan. Sven Kramer dan heeft twee bronzen medailles overgehouden aan zijn rentree. Bij de Nederlandse kampioenschappen afstanden reed hij de vijf en de tien kilometer. Kramer was lang uit roulatie door een blessure. En hij plaatste zich in Tial voor de wereldbekerwedstrijden. En dat is een meevaller voor Kramer. Ik heb er wel als twijfels bij gehad natuurlijk, zeker uh, anderhalve maand, twee maanden geleden. En als je dan kijkt waar ik nu alweer sta, zonder heel weinig competitie en zonder heel uh, weinig hardheid die ik getraind heb, dan, uh, ja, dan stemt dit me wel zeker tevreden. Bob de Jong veroverde het goud op de 10 kilometer... en Stefan Groothuis op de 1500 meter. Bij de vrouwen heeft Pien Kulstra een mooi weekend achter de rug. De jonge schaatster, 18 jaar is ze... verraste met twee titels bij de NK-afstanden. Kulstra pakte goud op de 3 kilometer en op de 5. En daarmee verbaasde ze ook zichzelf. Dat had ik zo niet verwacht. Het is hartstikke mooi. Ik uh, geniet er ook echt van. Maar ik kan het ook nog steeds niet beseffen. En, uh, ook na gisteren. Dat is, uh, ik heb niet eens de, de kans gehad... Om er, om er al echt over na te denken omdat ik natuurlijk ook alweer met vandaag een beetje bezig was. Ja, mooi. Irene uh, bij de vrouwen was ze de sterkste op de 1500 meter. Ja, de Tsjechische tennisters hebben in Moskou de Fed Cup veroverd. In de finale werd Rusland met 3-2 geklopt. Petra Kvitova was in het slottoernooi met twee zegers weer heel belangrijk. Ze beleeft een goed jaar met de overwinning op Wimbledon. Het eindejaarstoernooi in van Istanbul en nu dus ook in de Fed Cup. Dan nog uh, hockey. Roderick Wusthoff mag zich uh, topscorer... alle tijden noemen in de Nederlandse hoofdklasse. De speler van Rotterdam maakt in het thuisduel met Scharweide drie treffers... en komt daarmee op een totaal van 277. En daarmee gaat hij voormalig international Florisjan Bovenlander voorbij. Ja, nee, zeker. Nee, dat was uh, hartstikke leuk. En, uh, hij, hij stuurde me deze week ook een, uh, ook een berichtje... Uh, dat ik op moest passen om niet, mijn, uh, uh, om niet de blessure op te lopen... Want het uh, kan altijd in de kleine, kleine hoeken zitten. Maar uh, hij gunt het me. En, uh, en wens hem alle, alle succes toe. En, uh, ja, het, is, het is een grote naam. En uh, ik denk dat ik het nu nog niet helemaal uh, besef. Maar dat het over uh, een paar jaar uh, moet komen. Als het record dan nog steeds staat. En wijst hoopt wellicht nog dit seizoen op 300 doelpunten in de hoofdklasse uit te komen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normaal begin van de maandagochtendspits. In totaal 25 kilometer file. Twee files vallen op na aanrijdingen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Bij Hoevelaken is de reisrook dicht. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Knopend Gorkum en Lexmond 4 kilometer. Daar is ook de linkerrijschok dicht.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vele tientallen miljarden pompte het kabinet Balken en de Bos eind 2008 in banken en verzekeraars... om de ondergang van de financiële sector te voorkomen. ABN AMRO werd zelfs genationaliseerd. Maar zijn daarbij de juiste beslissingen wel genomen? Of had het anders gemoeten? De parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel... begint vandaag met de openbare verhoren... om op die vragen een antwoord te vinden. Eén ding is zeker, volgens de commissievoorzitter en SP-Kamerlid Jan de Wit... er is rechtstreeks verband tussen de bankencrisis van nu en de financiële crisis... dat zeg ik verkeerd. Er is rechtstreeks verband tussen de bankencrisis van toen en de financiële crisis van nu. Het ligt in ieder geval in het verlengde. Er is absoluut een, een, een verband. Ik zie het als een, als een opvolging van wat wij dan noemen inderdaad wat aanvankelijk de kredietcrisis was. Een bankencrisis, een financiële crisis, uiteindelijk een hele ingrijpende economische crisis. Dus al die termen die hebben elkaar opgevolgd. De ernst en de omvang van de crisis zijn steeds groter geworden. Uh, Nederland is ook, hè, terwijl oorspronkelijk de crisis in de Verenigde Staten is ontstaan... door die verwevenheid van het kapitaal, door die globalisering... is ook Nederland direct uh, geraakt. En dat was precies in de periode september 2008, oktober 2008... toen dus daadwerkelijk de overheid met al die maatregelen moest komen... om het financiële systeem uh, intact te houden. Toch ligt de vraag een beetje voor de hand. Het gaat over die periode van toen. Het is al drie jaar geleden. Is het niet een beetje mosterd na de maaltijd? Ik hoop dat we uh, met ons rapport, uh, eindrapport duidelijk kunnen maken dat dat niet zo is. Ik ben er ook van overtuigd dat dat niet zo is. Um, en daarvoor moeten de mensen die een rol hebben gespeeld... op dat moment, 2008, 2009, die daarbij betrokken waren... die moeten nu in die enquête verantwoording afleggen in het openbaar... En dan kunnen wij die lessen trekken uh, voor betreft de toekomst, maar ook voor nu. Maar wat is dan dat verband? Kunt u dat eens uitleggen? dat verband tussen de crisis van toen, toen Bos miljarden in de banken moest pompen... en de crisis van nu? Als je kijkt naar de onrust op de financiële markten op dit moment... Uh, dat was in 2008, 2009. Ik, ik wil, kan niet zeggen hetzelfde, maar er was toen ook grote onrust, nu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 Um, nou, is de commissie nogal van samenstelling veranderd? He, dat heeft te maken met verkiezingen. Uh, Jolande Sap is fractievoorzitter geworden. Edith Schippers is minister geworden. Jan Schinkelshoek zit niet meer in de Kamer. Wat betekent dat voor de kwaliteit van de commissie... medegelet op het feit dat ook de staf nogal van samenstelling is veranderd? We hebben een buitengewoon deskundige staf uh, op dit moment... Uh, die heel erg uh, belangrijk werk gedaan hebben en ook heel erg belangrijk werk doen. Maar, de... maar ook met veel nieuwe mensen. Ja, maar uh, juist omdat we ook begonnen aan uh, een nieuw onderzoek... Um, heeft dat uiteindelijk geen uh, problemen opgeleverd. Wat betreft de, de commissie, uh, we zijn nu een jaar bezig. Uh, de commissie heeft zich uh, intensief uh, verdiept in de materie... Heeft, werkelijk al dat materiaal dat we hebben gekregen... we hebben dat allemaal bekeken, allemaal uh, besproken. Dus de commissie is, uh, en dat zeg ik gewoon in alle, in alle duidelijkheid... de commissie is thuis in de materie... en wij hebben ons deugdelijk voorbereid op uh, de komende verhoren. En, uh, daar is voldoende op getraind, want bij de vorige commissie was daar een beetje kritiek op. Ja, wij hebben dus ook met betrekking tot het verhoor... hebben wij gekeken, nu, nu we ook mensen onder ede plaatsen... toch een iets andere situatie dan in het eerste deel van het onderzoek. Dus wij hebben heel goed ook naar onszelf gekeken. Hoe moeten we dat doen? Dus dat, dat is een van de onderdelen van de voorbereiding geweest. Maar de commissie is niet gehandicapt door de, doordat er veel nieuwe leden zijn... en doordat ook de staf behoorlijk van samenstelling is veranderd? Nee. Commissievoorzitter Jan de Wit van de parlementaire enquêtecommissie. In gesprek met verslaggever Wilco Boom, u hoort daar meer over... over de commissie De Wit, financieel stelsel... dus parlementaire enquêtecommissie. Later deze uitzendingen spreken we er onder andere over... met hoogleraar Economie Ivo Arnold. Dan naar het schaatsen. Er was maar weinig TVM-groen op het podium te zien... bij het NK-afstanden afgelopen weekend. Te weinig voor de grootste schaatsploeg ter wereld. Aan de andere kant was het wel het weekend... waarin Sven Kramer op... Uh,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 dat het seizoen in januari, februari, maart echt telt. Dan is dit toernooi allang weer vergeten. En uh, uh, als schaatsen Nederland echt ernaar kijkt... Ja, dan, uh, dan willen we er echt staan. TVM-coach Gerard Kemkers was dat. Hij sprak met Steven Dalenbouten. Wilt u nog allemaal even rustig terugkijken en lezen? Kijk dan naar onze, op onze website nos.nl op sport. En dan het kopje schaatsen. Daar meer over dat NK. Ja, de kwart voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Buiten hun oeverstredende rivieren, weggespoelde bruggen en ondergelopen straten. Grote delen van Zuid-Europa kampen met grote wateroverlast. Er zijn ook mensen bij om het leven gekomen. Maar op de meeste plekken is vooral sprake van materiële schade. Allemaal door overvloedige regenval, bijvoorbeeld in Italië in Napels. Een heeft een foto gemaakt. Vrijwel het hele zuiden van Frankrijk heeft te maken met overvloedige regenval... en met name het departement VAAR krijgt veel water te verwerken. Deze vrouw vertelt dat ze alles kwijt is... en geen idee heeft wanneer de watersnood ophoudt. Ja, daar wil ik alles verhalen. Ik weet niet tot de water gaat stoppen. Ik weet niet Het is een katastrof. Volgens deze reddingswerker is er in drie uur tijd anderhalve meter regen gevallen. De situatie is moment altijd heel tendu. Het is een niveau van alert... We hebben meer dan 1,50 meter in minder dan 3 uur. Regen en wind komen natuurlijk vaker voor in de herfst, maar zoveel is toch wel ongewoon, vertelt weerman Marco Verhoef. Dat er in dit jaargetijde een lage drukgebied in dat deel van het Middellandse zeegebied ligt, dat is niet uitzonderlijk. Dat komt vaker voor. En dat er dan ook veel regen valt, dat komt ook vaker voor. Maar wat ditmaal bijzonder maakt, is dat deze depressie al heel lang ligt. Vrijdag bijvoorbeeld al waren de eerste overlastberichten vanuit Genua. Dat ding ligt er nu nog en dat ligt er waarschijnlijk dinsdag nog. Dus dat betekent dat hij daar vijf dagen aan het rondtollen is. Ja, en dat is natuurlijk wel speciaal. En dan kun je je voorstellen dat er echt onnoemelijk veel regenwater valt. Spanje, Frankrijk en Italië hier zijn er nog niet vanaf. Voor de komende dagen is de neerslag hoeveelheid misschien niet meer het grootste probleem. De meeste neerslag die valt, valt boven zee. En het lijkt ook allemaal wat minder actief te gaan worden. Dus de neerslagintensiteiten zijn niet meer zo groot. Uh, uiteindelijk kan er nog best plaatselijk 50 millimeter op een dag vallen. Dus dat is nog veel regen. Maar niet meer zo uitzonderlijk als dat het geweest is. Verder hebben we nog wel te maken met wind. En die wind kan op sommige plaatsen en op sommige tijdstippen tippen aan de windkracht 9. En dat zou dan een storm zijn. Ik denk dan met name aan de Balearen. Dat zijn de eilanden Mallorca, Menorca en uh, Ibiza. Uh, dat dan vooral in de nacht. In de vroege ochtend Sardinië. En misschien in de loop van maandag weer de zuidkust van Frankrijk... tussen Marseille en uh, Toulon of Saint-Tropez een beetje. Dat is een gebiedje wat een beetje uitsteekt. En met een, uh, met een windrichting die dan met namelijk oost tot zuidoost is... daar de meeste wind zal oppakken. Nou ja, Dan zal het een windkracht 9 zijn. Dat is een storm. Hoe komt zo'n weersysteem tot stand? Opnieuw, Marco Verhoef. Nou, dit lage drukgebied vindt zijn oorsprong op de Atlantische Oceaan. Dat is een entweg. Is uh, eigenlijk als een, uh, als een klein lage drukgebiedje... Uh, qua, qua structuur nog niet zo uh, ontwikkeld over Spanje getrokken. En is toen tot stilstand gekomen... boven dat westelijk deel van die Middellandse Zee. Nou, de temperatuur op enige hoogte... dan praten we vaak over vijf kilometer... lag daarbij dik onder de min twintig. En daar staat tegenover dat het zeewater daar gewoon nog behoorlijk warm is. 18 tot 20 graden. Nou, en die temperatuurverschillen zorgen ervoor dat er heel veel vocht uit zee verdampt. En dat er dan heel makkelijk zware buien tot ontwikkeling kunnen komen. Nou ja, en wat we al genoemd hebben, dat systeem dat tolt daar zo'n vijf dagen rond. En dat betekent dat het hele proces vijf dagen aan de gang is. En dat het maar blijft verdampen en verdampen. En dat er dus maar neerslag gevormd blijft worden. Ja, die valt dan ook ergens. Zo hartstilstand bij een springpaard zorgt voor veel ophef in de hippische wereld, hoort u zo meer over. Eerst maar eens eventjes naar uh, Jolande van der Velden voor de verkeersinformatie. Jolande, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is op de weg? Ja, iedereen begint uh, netjes uh, aan te sluiten in de files die Oei. hier en daar ontstaan. Nee, het, het gaat allemaal nog volgens boekjes 60 kilometer is eigenlijk uh, vrij normaal. Goed nieuws in ieder geval over de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar is de afgesloten rijstrook weer open. Tussen Stoel en Barneveld wel 9 kilometer. En op de A27 van Breda naar Utrecht is bij Lexmond de linker nog dicht. Vanaf Knoop Gorkum 6 kilometer na een aanrijding. En de voorspelling voor ja, tussen 8 uur en half 9. Ik denk dat we dan zo op 190 kilometer uitkomen. Oké, okay, tot later Jolanne. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De brand in Farmsum bij de Natriumfabriek is uit, onder controle in ieder geval. Afgelopen nacht woedde daar een brand en omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden. Nu woordvoerder van de hulpdiensten aan de telefoon Cyril Hamstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op het ogenblik bij de fabriek? Het is het inderdaad onder controle? Is, is de brand weer helemaal weer terug en weg? En ja, is het nog over? Niet, nog niet helemaal. We zijn uh, nog bezig met een uh, zogeheten naverkenning. Uh, maar het is brandmeester en uh, ja, alle maatregelen uh, zijn nu ook ingetrokken. Dus ook het advies uh, richting de omwonenden. Er is geen sprake meer van rookontwikkeling. Dus dat, uh, dat probleem is verholpen. Meneer Hamza, kunt u iets vertellen voor de mensen die nu pas inschakelen wat er vannacht is gebeurd? Ja, rond twee uur uh, vannacht kregen we een uh, melding binnen van een industriebrand bij Dow Chemicals. En uh, het bleek te gaan om een uh, uh, incident met uh, natrium. Er was bij het verladen van natrium uit een treinwagon uh, is enkele honderden kilo's uh, op de grond terechtgekomen. En dat is in brand geraakt. En dat heeft een reactie gegeven waardoor een aantal explosies zich hebben voorgedaan. Um, en nou ja, de kans op escalatie was vrij groot. Dus daarom hebben we ons eerst als brand weer teruggetrokken. Omdat er echt wel een risico was uh, nou ja, dat het zou escaleren en dat er meerdere explosies zouden gaan volgen. Um, dat is gelukkig niet gebeurd. Uh, er is ook een, uh, een, een plas met thermische olie in brand geraakt. En dat heeft vooral veel rookontwikkeling uh, gegeven. Maar die hebben we met, uh, met poeder kunnen blussen. Ja, Nu is het natrium een, een chemisch element. Hoe kan zoiets op de grond vallen? Weet u dat al? Ja, nou ja dat zal natuurlijk even moeten bekeken worden. Uh, we zijn nu bezig met de afbouw van het incident. En uiteraard in samenspraak met het bedrijf wordt gekeken van wat er is misgegaan. Um, op het moment uh, dat het misging waren drie medewerkers uh, bij dat verlaten station aanwezig. Die hebben zich gelukkig uh, tijdig in veiligheid kunnen brengen. Was er gevaar voor omwonenden? Want wij hebben begrepen dat u op een gegeven moment um, heeft besloten dat het nodig was dat um, mensen in de buurt ramen gesloten hielden en zelfs de ventilatie moesten sluiten. Dat had dus met name te maken met de rookontwikkeling die vrijkwam. Nou, alle rook is schadelijk. Uh, ongeacht uh, de, de, de stoffen waar, waar je mee te maken hebt. Alle rook is schadelijk. En daarom hebben we ook direct uh, omwonenden uh, uit voorzorg geadviseerd... om ramen deuren te sluiten en de ventilatie uit te okay, sluiten. Maar dat was uit voorzorg. Er is uiteindelijk geen gevaar geweest? Nou ja, de rook, uh, contact met de rook is uh, sowieso nooit goed. Dus dat, uh, dat is ook de reden waarom we dat advies hebben, uh, hebben uitgevaardigd. We kunnen nu wel terugkijkend uh, zeggen van... Nou, Gelukkig redelijk goed is afgelopen allemaal. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk wel blij mee. Ja, nou vergt blussen van natrium wel een specifieke oh, aanpak. Had het bedrijf de zaken goed op, de orde? op orde? Was de brandweer goed voorbereid? Nou, we zijn sowieso goed voorbereid hier in de regio. We hebben hier natuurlijk een industriepark uh, met natuurlijk wel de nodige risico's. Uh, daar oefenen we ook veel mee. De hulpdiensten oefenen veel, de brandweer oefent veel. Uh, ook samen met de bedrijven. Uh, dus ja, op dit soort incidenten zijn wij goed voorbereid. En we hadden dus ook direct een uh, goede inschatting gemaakt van direct ingrijpen, uh, niet doen, maar eerst terugtrekken. En uh, exact weten waar we mee te maken hebben om er ook voor te zorgen dat uh, zijn hulpverleners uh, geen risico lopen. En uh, hoe zit het nu met uh, de werknemers en, en naastgelegen bedrijven? Kunnen mensen daarvan vandaag weer gewoon aan de slag? Ja hoor, uh, alle maatregelen, alle verkeersmaatregelen en afzettingen zijn opgeheven... Um, er is nu nog wel wat brandweer ter plaatse voor, uh, voor een naverkenning. Um, maar um, ja, iedereen hier in het gebied kan, kan aan het werk. En ook uh, zijn alle toegangswegen weer open. Goed. Cyril Hamstra, dank u wel. Graag gedaan. Team 7 is het. De wereldbekerwedstrijd voor springruiters in Verona is gisteren onverwacht afgebroken. Vanwege de dood van een van de paarden. De hengst Hickstead overleed ter plekke aan een hartstilstand. Hij was 15 jaar. En Hickstead gold als een toppaard. Was gefokt door een beroemde Nederlandse fokkerij. En drie jaar stonden hij en zijn Canadese ruiter Eric Lemaas bovenaan boven aan de wereldranglijst. Een van de deelnemers aan dat wereldbekertoernooi... -Bereld, aan die wedstrijd in Verona... was de Nederlandse springruiter Gerco Schreuder. Hij is nu aan de telefoon. Schreuder, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het meegemaakt dat Hickstead omviel en overleed? Um... Ja, ik was op dat moment de volgende er in de ring, zeg maar. Dus ik wou eigenlijk bijna beginnen aan mijn parcours. En uh, hij was richting de uitgang aan het rijden. En uh, toen hij plotseling eigenlijk door de benen, rustig door de benen zakte en eigenlijk zo wegviel u, eigenlijk. U zag het gebeuren? Uh, ja. Kunt u eens vertellen aan, aan mensen die het niet hebben gezien? Want er zijn inmiddels ook beelden te vinden op internet, hè? Uh, hoe, hoe, dat, hoe dat ging, want het, het, het paard zakte echt door zijn hoeven, ja, ja, het paard was uh, klaar met zijn parcours. En um, hij was richting de uitgang aan het rijden. En ja, zoals het nu lijkt is gewoon een hartstilstand geweest. En is, ja zakte door de benen. En uh, kijk, op dat moment uh, ben ik de ring ook gelijk uitgegaan uh, met mijn paard. En heeft u zoiets wel eens eerder meegemaakt dat een, een, een paard bezwijkt? Aan een een hartstilstand, aan een aan de inspanning? Uh, dat, dat, dat komt uh, bij, bij ons zelden voor. Dus uh, ik, heb, ik heb zelf nooit meegemaakt. Hoe beroemd was Hikstedt in het springconcours? Ja, Hikstedt was een heel speciaal paard. Enorm ja, doorzettingsvermogen en een enorme vechter in de ring eigenlijk. En ja, heeft ook eigenlijk alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Wat maakte hem zo goed als springpaard? Ja, ik denk zijn instelling. Hm. En hij is zo goed dat hij ook Olympische medailles had gewonnen. Ja, het Olympisch goud. Ja. Ja. Is het dan een goed besluit om die wedstrijd te stoppen? Ja, op dat moment, uh, oké, okay, uh, dat zo'n paard, uh, zo paard gestorven is, uh, is te besloten met de organisatie en de ruiten samen om te zeggen vanuit respect voor het paard, uh, ja, springen we niet verder vandaag. En, en wat, wat gebeurt er nu? Want dat zo'n paard direct na de prestatie in elkaar zakt, dat is natuurlijk niet niks. Er komt er dan een onderzoek op gang naar wat het paard gemankeerd heeft of wat er met hem is uh, gebeurd? Ja, dat paard wordt zeker onderzocht en... Uh, en um, dat wordt onderzocht en dat zal uh, wel blijken. Maar kijk, de paarden worden voor de wedstrijd en die worden wekelijks uh, eigenlijk onderzocht of alles in orde is en zo. Dus mocht er ook maar het kleinste, kleinste iets aan een paard markeren, dan gaat hij of niet naar de wedstrijd of ja, waarschijnlijk wat eerder ontdekt dan bij een mens misschien. Aha, want vooraf wordt het ook al gecontroleerd. Maar het kan niet zijn dat zo'n paard te veel getraind is, overtraind is of een te zware inspanning moet leveren? Nee, dat, uh, dat geloof ik niet. Ik denk dat is uh, ja, wat ooit ook met een mens kan gebeuren. Uh, op een voetbalveld of wat dan ook. Dat we uh, ja, een uh, hartstilstand uh, uh, krijgen. Ja. Goed, meneer Schreuder. Gerko Schreuder, hartelijk dank. Dat u ons Graag wilde vertellen over het overlijden van Hikstedt. Gisteren gebeurde dat in Verona. Het NOS Radio 1 De Ochtendkranten. Volgens Trouw gaat het niet goed met de duurzame projecten... die de overheid sinds 2008 subsidieert. Meer dan de helft is nog niet van de grond gekomen. Bijna 20 is zelfs definitief afgeblazen. Vooral projecten met zonnepanelen gingen niet door. Afgelopen drie jaar gingen ruim 9 miljard euro om... in duurzame energieprojecten, al dus de krant. Consumentenautoriteit gaat harder optreden, schrijft het Financieel Dagblad. Boetes worden hoger en ze worden ook sneller opgelegd. De toezichthouder richt de aanpak vooral op de reisbranche... telemarketing en web webwinkels die stelselmatig consumenten bedriegen. Maar het kabinet wil de maximumboete voor het overtreden van consumentenrechten verhogen naar 4,5 ton. De politie slaat alarm over zwaar illegaal vuurwerk dat per post wordt verstuurd. Volgens het AD komen zendingen vooral uit Polen... en bevatten ze soms knallers die de kracht hebben van een handgenaad. Dit zijn rijdende bompakketjes, zegt onderzoeksinstituut TNO in de krant. hoeft in de distributiecentra van de pakketdiensten maar iets fout te gaan... en de gevolgen zijn niet te overzien, al dus een expert. Afgelopen weken zijn meerdere mensen opgepakt die vuurwerk hadden besteld. En onduidelijk is hoeveel illegaal vuurwerk zo Nederland wordt binnengesmokkeld. Politie Haaglanden heeft inmiddels een groot onderzoek gestart. Burgemeester van der Laan van Amsterdam hekelt de toenemende bureaucratie en de rechten die criminelen hebben. In de Telegraaf vertelt hij dat hierdoor minder zaken worden opgelost. De afgelopen jaren is de positie van verdachten versterkt en is het lastiger geworden de bewijsvoering rond te krijgen. In Amsterdam werd vorig jaar 26% van alle misdrijven opgelost. Van der Laan pleit dan ook voor het vereenvoudigen van de regelgeving. Omdat er dan meer tijd overblijft voor waar het uiteindelijk om gaat, het opsporen van verdachten, vertelt hij in de Telegraaf. Dakloze Oost-Europeanen in Den Haag staan vanaf december definitief op straat. Volgens Spits kunnen ze dan niet langer terecht bij de reguliere dag- en nachtopvang voor daklozen. Alleen zwervers die als inwoners bij de gemeente geregistreerd staan kunnen nog een pasje krijgen voor de opvang. Polen zonder werk en onderdak vallen dus niet onder die nieuwe regeling. Voor hen wordt een tijdelijke opvang geregeld, maar die is nog niet klaar voor de winter. Afgelopen winter werd onder meer het Leger des Heils overspoeld door dakloze Oost-Europeanen. En mocht er opnieuw een strenge winter komen, dan zullen zij hen opnieuw op gaan vangen. Wordt er nu wel of niet geslapen in het uh, Occupy-kamp in Amsterdam? Het RTL-programma Editie NL ging eerder langs met een uh, hittecamera en concludeerde dat 80 tot 90 procent van de tenten s'nachts leeg is. Maar de pers raadpleegde een deskundige die zegt dat de camera's niet alles kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld door goed isolerende tenten heen of hoeveel mensen in zo'n tent liggen. En dus kan Editie NL niet uh, wel eens mensen over het hoofd hebben gezien. Toch concludeert de pers dat het verschil niet heel erg groot zal zijn... en dat het beursplein in Amsterdam s'nachts inderdaad bijna leeg is. Tot zover het krantenoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur zoomen wij in op uh, Griekenland. Want Griekenland gaat dat opnieuw proberen, nu zonder uh, Papandreou. Er komt dus een uh, tussentijdse premier en uiteindelijk verkiezingen. Dat is de bedoeling.